daarin kan wij praten. We gaan eens even kijken wat er, wat er gaat gebeuren nu uh, al daar in de haven van Zandvoort. Het geluid hebben we ja, in ja, ieder geval. Het ja. werd afgegeven vanmiddag. Maar ja, helaas, je hebt er een jaar van mogen genieten. Voordat we hiertoe overgaan, dames en heren, wil ik toch heel even kort even een woordje richten aan de organisatie van dit evenement. De organisatie... ...die zijn handen vol heeft en dat met zoveel passie doet om dit toch ieder jaar weer... Het geluid, uh, of het beeld is weg, maar uh, wellicht uh, krijgen we het uh, geluid uh, weer terug. Dat lijkt me wel uh, op dit moment suprem wel heel erg uh, belangrijk. Want het, het, het gaat tenslotte nu eigenlijk om uh, maar één ding. Uh, wie uh, is echt de ondernemer van het jaar? Hè? Want uh, dan komen alle categorieën, geloof ik, uh, bij elkaar. Hè? Ja, klopt. Dan ja. komen ze allemaal bij elkaar en dan wordt er één, één winnaar gekozen. Ja. Uh, ik, ik ga geen inschatting maken wie, uh, wie die ondernemer nee, want van het jaar jaar is. Nee, ze hebben allemaal net zoveel kans. Uiteindelijk wel. Ja. En uh, het is uh, uh, wij hebben natuurlijk uh, op een bepaalde manier hebben we natuurlijk onze stemmen uit uh, kunnen brengen in, uh, in dat opzicht. Dus ja. het is uh, natuurlijk uh, ook dat uh, telt denk ik ook mee volgens mij. Voor uh, ja, volgens mij worden de stemmen allemaal bij elkaar opgeteld. En dan uiteindelijk wie de meeste stemmen voor mij hebt, dan ja, die worden die die, die moeten ja. winnen zijn. Maar de, maar de jury keek dus ook wat ik begrepen heb van uh, die uh, bij de prijzen uh, bezig zijn geweest, keken ze ook naar. Uh, hoe je als ondernemer eigenlijk... Uh, want dat was de reden waarom bijvoorbeeld uh, Van jury. Persum uh, de winnaar was... bij de categorie retail. En waarom bijvoorbeeld uh, bij uit uh, de het autobedrijf Zandvoort uh, als winnaar uh, eruit is gekomen. Dat en zijn door de waar, stemmen. Ja, dat, nee, volgens mij is dat uh, door de jury. Nou, uh, ik dacht dat juist de jury doet... Van de over, over, oh over, ja, je hebt gelijk. Dat de jury doet de, de ja, winnaar, zeg ja, maar. Ja, de winnaar, nou goed. categorie, de mensen en de winnaar van alles... De jury. Ja, uh, Excuus, dat is mijn fout. Patrick zegt het goed. Uh, de jury gaat over de totaalwinnaar. Die, uh, die kijkt naar, uh, naar wat, uh, wat, wat ze al zeiden. Hè, van ondernemerschap en uh, al die di dingen. Dingen bij die, elkaar. Uh, die uh, die, uh, die die iets maken tot een goede uh, onderneming in, in Zandwoord. Dus nou ja, het geluid hebben we helaas niet. Dus de, we zijn even afhankelijk straks wat, wat Dolly daarover ons te, te vertellen. Ik ga het nu eerst weer even fijn zoeken weer naar een, een stukje nieuwe muziek. Of uh, wat zeg ik? Nieuwe muziek. Ik ga gewoon weer even zoeken. Lekker In mijn eigen... archief. Nou, nou ja, in mijn eigen bovenkamer van, van wat... wat, wat uh, ach, wacht, die heb ik ook al een tijdje niet, uh, niet uh, meer gehoord. De dame met, uh, met, okay, met, okay, met de, de deze hele... Dog. Nou ja, met, met heel... Dan <lacht> krijgen we dit weer. Eh? Dat is altijd, Jee. Ja, ja, ja, dat is, dat, is, dat is nou net niet... Dan krijgen we een, een reclame? Nou, daar <lacht> zit ik helemaal niet op te wachten. Dus de, uh, de dame met een hele grote mond, uh, met veel lippen. Uh, ik heb het over Taylor Dane en Tell It To My Heart. En voor de liefhebbers van vader Veugen, die moeten nog even wachten. My man, man, Paris and cool, Raoul, Cooler than the water in a swimming pool. I like the R to the A, the U, and the L. pushing more power than a Dura cell. I like the L to the A, the N, and the R. The hip hop method that you can't deny. So check out the beat and listen to the Rhyme sound fresher than Wonder Bread And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme Catch all the ladies and blow their minds And all our brothers and the sisters in the U.S. of A This Ik zou bijna de uitzending in uh, gegaan zijn, maar ik uh, moest Patrick nog even gauw killen. Dit uh, is, uh, de, zijn de eigenlijk een beetje de uitvinders van de hiphop. Oké. Okay. Ja. Ik dat zeg ja niks Ik heb er nog he? nooit van gehoord. Nee, uh, dit is uh, Man Paris. Het uh, is een, uh, eigenlijk een beetje in de tijd dat ik uh, zelf uh, met een. Uh, drive-in discotheek bezig ben geweest. Uh, dat is een beetje de voorloper van wat ik nu doe op de radio. Beetje oude hoeren op uh, huiskamerfeestjes. Dat soort, uh, dat soort dingen. Dus, okay. uh, um, goed, um, we wachten nog heel even... van, uh, van wat, uh, wat zich uh, afspeelt... Uh, in de haven van Zandvoort. Maar de mensen die daar zijn... komen nu hier naartoe. Oh. Dus, dus uh, dat wordt uh, zo dadelijk uh, bijpraten. Uh, daarom laten we vader Veugen met uh, Peaceful Radio nog heel even... Uh, uh, op de achtergrond... Uh, hij loopt, het programma loopt. Dus... Mensen moeten niet denken van hey we hebben dus nu ook peaceful radio. Nee, we zijn nog bezig met de, de, de ondernemersavond uh, van de Zandvoortse ondernemers. De de categorie over categorie retail en de, de categorie um, horeca die, de, die, die kennen we. Maar er moest nog een totaal uh, uh, zijn gekomen, maar dat ja. horen we straks als, uh, van de mensen die, die uh, hier uh, zo dadelijk uh, naar deze kant uh, toe komen. Uh, ja, eh clippingen uh, 4 wat zeg je? Even een cliffhanger. Ja, dit is nog een cliffhanger. Uh, dan moet je inderdaad naar de goede oude radio luisteren. Kijk, uh, want ja, leuk uh, dat je het allemaal op Facebook uh, volgt. Maar bedoel, als Half Zandvoort in de haven van Zandvoort van het 4G-netwerk maar uh, gebruik maakt, of dat nou... Via Vodafone of KPN of wat is het uh, Tele2, uh, wat heb je nog meer, uh, T-Mobile. Even alle, eh, want dan, alle namen Ja, opnoemen. want anders uh, dan wordt het een <laughs> beetje uh, uh, zo'n zo klefverhaal dat we alleen maar reclame maken voor alleen één bepaalde telecomboer. Nee, zo werkt het niet. Maar ik bedoel ermee te zeggen, uh, hè, als dat gebeurt... Dan, uh, dan wordt het hele netwerk uh, plat, dan kan je ook niet... Je, je, je beelden en je geluid uh, via Facebook uh, laten, uh, laten streamen. En dan uh, is het uh, bijna niet mogelijk om een uitzending uh, te maken. Maar goed, uh, wat we wel hebben gezien... jouw broer was in vorm vanavond. Mijn broer was echt ja. onwijs in vorm. Ja. Alle echte complimenten voor mijn broer. Dat ja, hebben echt ja, heel, ja. heel goed gedaan. Uh, uh, wie is de broer van Patrick? Dat is Roy van Buringen. Want uh, dat moeten we er nog even bij zeggen. Uh, die, uh, die, voor de mensen die op uh, Facebook uh, de, de, de, de hele zooi heeft uh, kunnen volgen... Uh, vanaf al half acht uh, heeft Roy toch een aantal aardige interviews in elkaar weten te zetten. Uh, ja. Gewoon mi microfoon, bam, onder de, onder de snuffer te Ondereus. duwen en Kort vragen. Ja, kort ja het, dan was, en de <laughs> dat, dat heeft hij goed gedaan. Was ook voor een deel uh, live uh, hier uh, natuurlijk uh, te horen bij ons. Um, ik, ik, ik, zonder jou want ik het ook niet helemaal gered, hoor. Nee, nee, nee oké. Okay. Daar nee, nee. Nou, ben ik in ieder geval niet voor niets hierheen Nee, gekomen. je bent niet voor niets <laughs> geweest. Um, straks komen nog uh, een aantal van de vrienden van ZFM Zandvoort deze kant op. Dat gaat, gaat ook steeds beter. De, de oude naam ZFM Zandvoort ja. wordt vergeten. En de nieuwe naam ZFM Zandvoort komt in de plaats. Ja, we, ver, altijd... we vernieuwen, hè? We ja, vernieuwen. Nee, ik moet dan altijd <laughs> denken aan een, een, een, een radioman bij de grotelijke landelijke zenders. Die heeft altijd moeite als hij voetbal uh, inside en veronica inside, haalt hij altijd door elkaar. Oh, die, uh, uh, Rob, die Stenders, genie, uh, Rob Stenders. Uh, Rob Stenders, die, ja, die, die heeft uh, normaal gesproken... Heeft die op uh, twee dagen heeft hij Danny Vera, dat is ja. op maandag en op vrijdag. En waarom? Dan zendt ook veronica inside. Maar als je Rob Stenders dan wel eens hoort... Ja, heeft, dan hij, dan maakt hij, heeft een hij nog steeds over voetbal inside. Maar dat is dus veronica inside. Dat heb ik dus met ZFM Zandvoort. Oud. En het heet dus ZFM Zandvoort. Ja, want dat ja. We, we gaan, gaan eigenlijk we gaan uitgeramd door, weer. Eigenlijk. Dat ik dus niet meer met jouw naam uh, moet, moet zitten. Uh, een een eurobakje mee. Nou. Als, je, als je het verkeer zet en een euro neerleggen. Huh? Nou, dan, dan, dan, wordt het, dan wordt het snel verdienen, denk ik. Zullen we nee. er ook nog een goed doel aan vastpakken, of niet? Uh, ja, kan. Kan. Zie Nee! <lacht> <lacht> kan niet. Uh, goed. Uh, we hebben vanavond dus een deel tv uitgezonden via de sociale media. In dit geval dus Facebook. Uh, daar hebben ze, in Noorwegen hebben ze er ooit nog iets mee gedaan. Uh, is wel een beetje uit de, de jaren 80. Wederom, jaren voor 80. Mijn maar, tijd maar, weer. Ja, voor jou <laughs> tijd weer. Uh, maar goed, hij is, uh, hij is wel uh, heel erg bijzonder. Aha, and the Sun Always Shine on TV. Petition. This town with my very own vision she Ik, ik meen dat dit ergens ook uh, in jullie programma uh, te horen is uh, geweest, geloof ik toch? Uh, ja, klopt. Het is uh, zeg maar mijn tip geweest in de Euro Breakdown uh, de, ja. elke zaterdagavond. Ja, ja. Uh, en hoe ben jij bij deze tip uh, gekomen? Wat, uh, wat vind, je, uh, vind je er zo uh, bijzonder aan? sowieso de, de, de naam uh, Imagine Dragon, zeg maar de band die het zingt... die. Uh, ja, dat vind ik gewoon een hele goede band. En dit ja. is zeg maar de album... Dit, dit nummer zit in dat album die uh, vorige week uitgekomen is. Ja. En dat vind ik zeg maar een van de leuke liedjes in dat album. Dus dan denk ik van, nou, doe ik dit als tip... Jij gebruikt ook Spotify, hè? Dus Ik gebruik Spotify. Ja, dus, dus daarom kom je dit soort nummers dan ook, uh, oh. komen er dan bovendrijven. Is oh, dat ja. de manier eigenlijk ook een beetje hoe jullie werken met uh, een beetje hè, niet origineel of uh, wat was dat ook weer? Niet representatief, maar wel origineel. Dat was ja, een beetje klopt, altijd ja. de tekst ja, de, van de Euro Breakdown. Ik heb hem zelf de lijst, ook. Uh, de lijst is niet betrouwbaar. Maar ja, wel wel dat, heel origineel, dat was hem niet, niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat ja. was, uh, was de live gesproken eigenlijk van de Euro Breakdown. Zo was het. Ja, klopt. En dat is nog steeds ja. zo. Ja, dus, uh, eigenlijk. Ja, is dat ook wel zo want, ja, heerlijk want uh, het een beetje natte vingerwerk eigenlijk ja, ja wel dus, maar dan ook voor buitenaf. voor de voor, de, voor buitenaf, weet kijk je, met... eh, vriend Mike Belley heeft het inmiddels ook al uh, leuk gevonden die foto Ach, die kijk. die uh, kijk ja ja ja ja, zo, ja zo, we lekker. hebben een hele mooie foto achterop uh, op, de, <laughs> ja, op die Facebook staat zowel gepost op de FVM als op de uh, Eurobreak. maar ook volgens mij op de CFM's Zandvoort pagina dus want uh, daar staat hij als bericht, uh, want ik heb uh, ZFM's antwoord uh, genoemd. Oké, uh, oké. Okay. Okay. Nou, dat, dat even terzijde. Uh, dat was de uh, Imagine Dragons, en machine. Uh, machine heet, uh, heet het nummer. Ja, klopt. Nou, dan komen wij weer even uit uh, bij een, uh, een onvervaste, onvervolste dansklassieker. Dance Classics. René en Angela in Drive My Love. Dan denk je een hele leuke fijne doorstart te hebben. Maar dan, uh, dat is het leuk ook weer van dit soort uh, clips. Uh, dan krijg je dus een, uh, een een of andere spraak wat er, wat er tussendoor uh, zit. Okay. Ja, fijn hè? <lacht> dit heeft uh, dus alles uh, te maken met, uh, met iets wat, uh, wat Rob Harms uh, heel fijn uh, vindt. Dat is ook zo'n uh, zo dance classic uh, freak. Uh, de band die je dus uh, nu gaat horen heet uh, Starpoint. En het nummer dat heet Objective. Object of My Design, wordt het wel goed zeggen. Dank okay. Het is ook, uh, dit was een ex-Beatle. Uh, maar goed, in 2018 uh, kwam hij weer helemaal terug uh, met uh, onder andere Egypt Station. En dit was een van de singles die eraf uh, wordt, uh, ze, wordt afgehaald. En ik weet dat er uh, sowieso één collega op de donderdagmiddag uh, is... die dit altijd heel fijn uh, vindt om uh, te horen. Dat is Bart van der Meer. Maar ja, daar heb ik vroeger mee gewerkt uh, bij een uh, ander radiostation uit Heemsteden. Wat dus, dacht je van heer Jansen? Ja, de, maar die, de, hallo, het gaat even tussen mij en Bart van der Meer. Oké, maar ze hadden van de week samen een Beatle-uitzending. Ja, dus. dat, de, de, ja. Die, dat ken ik. Maar goed, ja. uh, James <laughs> Corden was een van de mensen... die op een gegeven moment een karaoke uh, deed met, uh, met Paul McCartney. En dat is ontdekkelijk veel bekeken op YouTube. Het was een, een ja. succes, want... Uh, hij was ook gewoon briljant, wat dat, wat dat gaat. Want uh, ik, ik ben zelf ook in Liverpool geweest... met mijn inmiddels... overleden moeder, maar goed. Uh, dan komen er dan toch een aantal dingen in voor... waarvan ik denk, dat lijkt me wel een bekend terrein... waar ik ooit ook nog geweest ben. We zijn alleen nooit... Uh, bij uh, de huizen van Ringo Starr... en, en, en Paul McCartney geweest. maar. Wat wel weer een hele leuke anekdote is... is uh, dat er in de straat waar mijn oudste zus heeft uh, gewoond... in Engeland... dat is een plaatsje wat ongeveer een kilometer of twintig... van Liverpool af ligt. Dat heet West Kirby. Zit ook op de wereld. Het ligt net onder de Mercy. dus zit aan de andere kant. Dus van aan de zuidkant. En uh, in de straat woonde een, uh, een stel... Dat, uh, dat was een... Uh, die, die, het was een, ja, een homo-stel. Uh, George... En Mildred. Nee, en oh, Paul. Nee. En, oh, en George en George, Paul, Paul heette ze, geloof ik. En uh, de, de, de, op een gegeven moment zeiden ze tegen mijn, zus, mijn oudste zus. We need a John and a Ringo. Dat yeah. was, dat ja, was, ik was zat Dat was, was, denken, bij, uh, ja. dat was <laughs> eigenlijk... Uh, ze heette geloof ik echt George en Paul. Dat ja, uh, ja, volgens mooi. mij uh, de, de, de namen. Maar goed. Ja. Uh, ja. Hadden ze eigenlijk twee hondjes moeten nemen. Ja, ja. ja. uiteindelijk is het... Uh, Klinkt dat. Inmiddels is het uh, <laughs> aangeschoven Dolly de Beer. Wil jij ook nog iets zeggen, Rico? Of uh, oh. wil jij liever uh, toch uh, ook maar uh, niks uh, of wel zeggen? Maar natuurlijk wel. Ja, uh, Rico van Steen is uh, onze laatste aanwinst bij van Bestandwoord. Namelijk op de achtergrond. Wat zeg je? Voornamelijk op de achtergrond. Ja, Maar nu worden ook even de mensen thuis jouw stem. Want die hebben ook een kleine rol... Nou, een kleine rol. Een niet geheel onbelangrijke rol gespeeld hier achter de schermen. Uh, als het gaat om uh, wat vanavond heeft uh, plaatsgevonden. In... Technisch coördineren van ja, alles. Ja, zoiets. Ja, ja, ja uh, en je hebtlopen gehad vanavond of niet? Ja, een, een zender die de lucht uitklapt <laughs> en alles dat over moet op, uh, op alternatieve streaming, ja dat, ah, is, ja, dat is wel even apart om dat allemaal zo mee te maken. Ah, maar, uh, nou, is er genoeg improvisatievermogen bij uh, de Zandvoortse omroep aanwezig? Of niet? Nou, ik heb, ik, heb, ik heb veel kunnen observeren. Ik ben natuurlijk aan het leren hier. Hè. Dus, ja, dat, nee, uh, dus uh, naast, naast, naast dat ik ervaring kon brengen, kom ik natuurlijk ook leren. En, uh, Nee, met, uh, met de heer Luiten en, uh, en de heer Van Dam achter de techniek uh, die, uh, die dat allemaal zou coördineren. En dan, uh, dan Dolly, uh, Dolly op de vloer en de heer in de studio. Ja, dan voel je je wel veilig. Dan weet je zeker dat het oh. wel goed komt. Ja, want... en, de jongens, en de jongens op de video die, die het allemaal, allemaal even strak is te trekken. Ja, ja. uiteindelijk uh, hebben we voor een deel uh, gebruik gemaakt van de sociale mediakanaal... Om... Een beetje ook de beelden vanuit de haven van Zandvoort. En uh, de ja, daar zat natuurlijk ook een hele mooie hoofdrol weggelegd voor onze vriend Roy van Buringen vanavond. De broer van de sidekick die ja, ja. hier zitten. Ah, wat heb je het goed het gedaan? Ja, de ja, ik het bedoel. Ja, hij heeft het echt heel goed ja, gedaan. Ja, dat was wel leuk. Ik bedoel, ik even naar nou zitten kijken van hoe die dan even door de zaal heen liepen. En uh, hoppa. Er geen ging schaamte, Gewoon een, een microfoon, de onder de microfoon onder de neus. Dat exact. gaat goed. Ja, dat, zijn, dat zijn de betere. Dus uh, <laughs> goed. Um, maar we hebben natuurlijk ook de dame uh, in kwestie die uh, ook het een en ander op haar geweten heeft uh, voor, dit, uh, voor dit avondje van de, de Zandvondse ondernemers. Want we hebben er nog één. Niet genoemd. En die oh, mensen jee. thuis die denken. Ja, ja uh, die stream is eruit. Toch... Uh, maar wie is nou de totaalwinnaar geworden van al die Zandvoortse ondernemers? Want ja, daar is uh, natuurlijk ook nog. Dus wie zijn wij. Het <laughs> ging uiteindelijk natuurlijk om Bakkerij van Vessem. Ja. Het Wapen van Zandvoort en autobedrijf Zandvoort. Waren dat de finalisten? En... Dat waren de drie finalisten. en één ja. uh, van hen heeft dus die overall prijs uh, gewonnen... zoals ze dat noemden, dus mm -hmm. in, uh, op alle punten gescoord. En uh, ook uh, stemmen van de vakjury gekregen. En uiteindelijk is dat geworden en ze waren zo ontroerd. Ik, uh, het was zo mooi om te zien. Vader en zoon Witte van autobedrijf Zandvoort. Ah. Al 41 jaar... Al 41 jaar een begrip in Zandvoort. En nou ja, iedereen die daar uh, met zijn autootje komt, weet... je hoeft maar te kicken, Het maakt niet uit waar je staat. Ze zijn er voor je. Ja. En alles wordt uit de kast getrokken om je te helpen. Ja. En dat wordt nu beloond. Ja, ja. Uh, het heeft zich, uh, Ze zijn ook adverteren hier bij, bij ons klopt. op de centrum. Ja, klopt. Hebben ze daar nog iets over gezegd hoe ze jullie zagen of niet? Uh, uh, ik, nou, ik zit er uh, aan Mike hè, uh, want die moet, uh, moet zaken doen natuurlijk. Uh, ja, nou uh, uh, uh, dat is heel jammerlijk verlopen. Uh, Mike is niet aan de pitch gekomen. Wat? Wat is hij nee, nou aan de pitch gekomen? Wat is Wat, dat nee, nou weer? Nee, maar hij hoe... stond braaf te wachten en ineens was het afgelopen. En de hele maaik is nooit hey, gevraagd. Maar hoezo niet? Omdat uh, Kijk, wij hadden destijds hier uh, iemand van de organisatie... in, in het programma Zandvoort Lunch. Toen hebben we dat gevraagd of dat kon. En uh, daar hebben we ook verder over gesproken. Uh, maar bleek, dat, dat had niemand ons verteld... want wij dachten, de organisatie weet het... die heeft het goed gevonden dat we komen pitchen... Maar we hadden ons dus officieel in moeten schrijven. En dan waren we op een lijst gekomen. En nu zijn we vergeten. Oh, Jee, wat, wat zonde. En sneu ook voor Mike. Want zonde. hij heeft er zoveel zin in. Hij heeft er zoveel ja, maar tijd in gestoken. Maakt niet uit jongens. Uh, hij gaat gewoon zijn verhaal vertellen. We hebben prachtige beelden. Rico hier die bij ons aan tafel zit. Die heeft een schitterend filmpje gemaakt. Ho, ho, ho. Ik kom er twee goed. keer gaan voor. We dus gaan we, we dat nog terugvinden of niet? Dat zeg ik. We gaan gewoon die pitch. En we gaan gewoon dat filmpje samenvoegen. En dan gaan we dat lekker op social media zetten. We moet, moet moeten er nog even eentje bij halen. Want ja, uh, ja was het ook niet gelukt natuurlijk. He? Oh nee? Nee. nee? nee. Vast wel. <laughs> ja. Ja, nee, goed bedoel, we hebben We hebben dus even gewoon gebruik gemaakt van de middelen die we hadden. Dus we hadden dit. En wij met z'n tweeën moesten ook nog een beetje afgaan wat er, wat er aan beelden binnenkwam. Maar... Uh... Nou ja, het ging in principe uh, volgens mij via de Facebook live... en met de uitzending hier in de studio. Uh... Zelfs, zelfs op een groot gedeelte van de avond een meer registratie Heren, dames, ja, daar mooi, betaalt heen. u keiharde knaken normaal voor... en dat ja. wordt allemaal hier door de vrijwilligers verzorgd. Is er kijk een luistergeld niet afgeschaft? En wij gaan er heel creatief mee om. Maar goed, dat geld wat we uit kunnen sparen. kunnen we misschien wel stoppen in een formulier? Nee, dat weet je toch niet? Ja, nou, ja. Ja, ja. Ik stel voor, voor allebei eens helpen om 20 2020 de formulier die in de zand voor te kunnen krijgen. Ja, wie, wie, wie was ook alweer die, diegene die die petitie van die voorstanders was begonnen? Uh, soep, oh, ik ik. Uh, wie, wie, wie was dat ook alweer? Zoef. Aangekeken ah, toch wel? Dolly, ja, jij moet weten wie zoef is. Ik? Ja? Ik? Wie nee, Soef is. Ik? Zoef? ik. Ben jij Soef? Ja, ik. Oh, Soef de Haas. Ja, ik ben, uh, omdat ik af en toe heel snel, uh, heer, hè. Uh. Zoef, zoef, zoef vroem, vroem. Nee, dat is een van de scheldnamen van de oud-Zandvoorts natuurlijk. Jaap Koper. Uh, Koper is een zeer bekende naam. Ik ben ook eentje van Koper, maar ik ben eentje van Orge. Oh, oh, Oké, okay. okay. nou dat is leuk, want binnenkort worden jullie dan allemaal onder de loep genomen. Want uh, binnen, uh, over een tijdje hebben we een nieuwe medewerker bij Zandvoort Lunch. En die gaat het hebben over die uh, Zandvoortse bijnamen oh, en wat dat betekent. God, God. Ja, dat betekent dat jij nog bent. Maar jij nog wel, Maurice. Dat hadden we dus ook in die pitch kunnen, kunnen bedenken, natuurlijk. Dat is uh, echt dat typische. Nou, Zandvoort. Ja, wie, wie weet, ik weet niet of dat al besproken is, dat Mike het gewoon nog die pitch even voor de radio gaat doen. Ja, leuk, en maar, oh, Nee, maar ik, ik, ik sowieso. Ja. Zoals, zoals, ik, zoals, zoals Dolly al zei. Ik heb beelden bij elkaar gezocht. Uh, die, die een beetje het verhaal van, ondersteunen. van. Ja, precies. Het verhaal ondersteunen. En ook een beetje geschiedenis/slash achtergrond bij ZFM geeft. Mm -hmm. En met, samen met de pitch van Mike waar, uh, waar, waar, waar zo hard aan is gewerkt. Weet je, dan, dan gaan we best wel wat leuks maken. En dat komt sowieso op alle kanalen. En misschien nog hier live in de studio. Nou ja, ja. ik zet hem graag op uh, ZFM TV. Uh... Zo is het. Gaan we doen. Ja, zo wordt het ook. Gaan we doen. Uh, Welke van de, de, de vele account. ZFM Ja, ik ben een... Dan ben ik weer klaar plakig, hè? Oh, nee, dat is goed. ZFM Zandvoort en ZFM TV. Je mag tegenwoordig ook niet meer ZFM Zandvoort. Ik wil ZFM. Het heet tegenwoordig een ZFM Zandvoort. Het lijkt een beetje op Rob Stennis die elke keer voetbal in terwijl het Veronica in is. Maar hoe lang zit jij nu hier? 25. Te lang misschien wel. In 18 jaar. En is jaar tijd is ZFM er heel moeilijk uit te krijgen. Dit gaat nergens over mij. Nog even. Terug, ja, nee, maar even terug naar, naar Dolly. Want uh, die was bezig met, uh, met uh, de winnaars. Uh, ja, het autobedrijf. Ja. Want, uh, ja. want ja, dat, dat waren de winnaars. Ja, uh, ontroerend natuurlijk. Och man, ja. och man, hij heeft zo gehuild. Wie? De oude of. Uh, nee, de oude witte. Jonge witte Robin, die, die knalde ze wat uit elkaar van, van trots. Ja. Echt, het was. Uh, Roy heeft hem nog, uh, nog even een paar, een paar vragen gesteld. Nog vooraf, zag ik. Ja, ja dat klopt. Ja. En uh, um, we gaan maandag uh, gaan we naar. Uh, of in ieder geval, Roy gaat er naartoe. Ik, hm. ik weet niet of ik uh, de gelegenheid heb om mee te gaan. Maar dan gaan we ze even daar ter plekke in het autobedrijf interviewen. En dat gaan we dan maandag tussen. 12 en 2 uitzenden bij Zandvoort ja. Luncht. Ja, ik moet even ook mijn excuus maken aan diezelfde Rooi. Want ik klonk een beetje buiten de uitzendingen om een beetje lurks naar hem toe. Dat was, dat was geheel niet. Dat was niet terecht. Dat was de spanning. Dat was de spanning. Maar uiteindelijk vind ik dat hij gewoon een wereldprestatie heeft hebt. Applaus voor mijn broer. Yeah. Goed, het um, is nog zeven uh, minuten en dan, uh, dan sluit ik het uh, bal af. Want dan kunnen we nog het uh, tweede uur van uh, Vader Veugel genieten van Peaceful Radio. Het lijkt me wel verstandig om dat, uh, dat te ja, doen. Ja, ja. Want, er zijn heel veel dingen er vanavond bij ingeschoten. Ja. Waarom mijn programma samen die, die ik maak met Marcus? Nou, voor die mensen die dan denken... wat hebben jullie dan voor een programma? Nou, dat, dan hebben we er nog wel eentje. Ik, ja, die past wel, die past wel. Dat zou ook nog wel bij Vader Veug passen. Uh, moet ik even zoeken? Wat voor een heerlijk stukje alternatief ja, heb je dat, klaarstaan. Ja, dat, dat, dat, dat ga ik er nu even bij pakken. Um, de dame in kwestie komt uit Amuiden. Dus eventjes. Want het is naast nee, literair. Het is naast ja. literair. Um, want zij heeft in 2007 ongeveer heeft ze dat, uh, dat nummer gemaakt, is gebaseerd op een hoorspel. Um, ik weet niet meer wie uh, dat, uh, dat hoorspel uh, uh, origineel heeft uh, gemaakt, maar dat uh, hoorspel is uh, Under Milkwood. Onder het melkwoud. Hm. Dat betekent dat het gaat over een, een, een slaperig plaatje ergens in, uh, in Wales. En van de ene op de... Het, het lijkt zelfs Zandvoort. Het zou zo Zandvoort kunnen zijn. Hè? Dan, dan, dan worden de inwoners... Die, die gaan naar bed. En de volgende dag is in één keer... Hun vissersplaats ineens helemaal veranderd. Onder het melkwoud. Ik weet dat Richard Burton heeft uh, onder andere... Dat uh, gedaan. Ja, ik weet alweer van wie, uh, van wie het is. Dylan Thomas is de man die het ooit geschreven heeft. Dat is de geestelijk vader. En op een gegeven moment... Uh, kwam er een dame uit IJmuiden. Uh, tegenwoordig uh, maakt ze um, Italiaanse uh, liedjes. Heeft ze heeft wat, uh, wat meer Italiaanse uh, noemers, uh, of tenminste, ze heeft eigen nummers naar het Italiaans bewerkt. Zo zeg ik het goed. En ze is hier ook meerdere malen bij ons uh, bij Alternative FM uh, geweest. En nu ga ik het ook een beetje vakkundig volpraten... zodat we een beetje goed uitkomen met de tijd. Maar dat, Tot... ja. Ja. dat, dat, dat, dat, dat snap natuurlijk wel. Uh, maar goed, uh, <laughs> zij heeft op een gegeven moment uh, voor haar opleiding... Moest, was de opdracht op een gegeven moment van... probeer nou eens een bestaand werk muzikaal te bewerken. Toen heeft zij gekozen voor Unne Millwood. En uh, dat, uh, dat heeft ze dus uh, op, een, uh, op een fraaie wijze heeft ze dat gedaan... Uh, uh, wie uh, wil weten over, over wie het gaat, ga ik nu verklappen. Dat is de dame heet in uh, kwestie, heet Fabian de Dammers. En zij um, gaat een aantal optredens de komende maanden uh, ook weer uh, doen. Onder andere voor HK-concerten. Dus het is meteen ook weer even een beetje spammen daarvoor. En dat nummer wat je uh, zo dadelijk uh, gaat uh, luisteren... dat uh, ga je horen tot aan 11 uur. Ik zeg tegen jullie allen dank... En jij mijn Heel hartelijke ja. dank, ja. Euh, dankjewel, ook. ja, schatje. wel, Jaap. Ja, dat is goed, Jaapje. Ja. bedankt. Ja, bedankt. Ja bedank. ja zo, ik zet ze even uit. Want anders dan ga ik weer naast mijn schoenen lopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben nog drie minuten. En dat is ook meteen het laatste. Dan hoor je zo dadelijk het tweede uur van Vader Veugel. Ja. Hier is Fabian It's en Dallers. starfall. And dreams pass by petticoats of a chest. mazes of colors and despair.